Twenty lanterns are burning so brightly. Where all the dancers are dancing so lightly. Come, let us sway to the rhythm of the dance. Come to the dance, let us go there, my lovely. Where twenty lanterns are burning so brightly. Where all the dancers are dancing so lightly. Come, let us sway to the rhythm of the dance. Oh, me as yes, the cedar and dance, lonely me. You know dear yeah, that I love you. See you. Baby, yes, to see her and dance with only me. You know, dear, that I love you. It's your turn to dance with me. Oh, me, yes, to see her. Ja, ha, Ruud. Dat is dat. Welkom, terug in de welkom terug in het tweede uur. Ja, welkom terug in het tweede uur. Ja, ik we ik zitten zo te praten dat ik, uh, dat ik dat helemaal vergeet. Zeg dat, ik helemaal... oh, dat is niet <laughs> nee, echt. Nee, nee. Maar um, ja, oh, dan moet ik het nu, nu gaan vertellen wat we dus gaan doen. We gaan nu doen... Nee, ook uh, verzin wel wat. Nou, nummer drie van Kant 2 van MC Lewis. Ja, dat gaan we doen. Goed, dan weten we het ook weer hoe het hier gaat, dames en heren. Het is uh, altijd een zootje, maar dat maakt niet uit. Nee, het is gewoon gezellig in de studio. Oh, dat is waar. Goed... Um, Oké, okay. ja. dit waren de, de Baron Knights, een bekende groep, uit, ze zijn daar nog vrij lang doorgegaan met, met het hele verhaal. Je kunt ze ook op het internet wel vinden, ze hebben, zelfs nog, ze, ze hebben zelfs nog een website, kun je niet gaan. Um, en het nummer dat heette Come to the Dance, van een LP die gewoon heet The Baron Knights. En zij zijn vooral beroemd geworden door hun persiflaasjes op bekende, bekende nummers, daar zullen we straks nog wel wat meer van horen. Goed, um, welkom terug dus. Uh, speciale gast in de studio vandaag, Raymond Bos, programmeleider van Radio Beverwijk. Collega Radio Susan. Uh, voorheen ook bij de Verkeersinformatiedienst. En uh, nog meer, allerlei journalisten. Is hij ook nog? Ja, dat ben je ook, hè? Nou ja, journalist. Ik zeg altijd maar zo, journalist is iemand die ervoor gestudeerd heeft. Ja. Dus ik noem mezelf gewoon verslaggever. <laughs> okay. dan, uh, dan kun je niemand uh, tegen het zeerde been uh, schoppen. Ik heb nergens voor geleerd en ik uh, vind alles leuk en uh, interesseert heel veel mij. Dus uh, Ja, ja dan, uh, dan kom je overal. Ja, en jij bent ook een beetje alles kunnen, want je kunt alles. Mensen vragen mij wel eens, wat doe je voor de kost Ik zeg, ik ben diversionist. Ja, oh ja. <laughs> ja. Ja, dat vind ik wel mooier. Ja. Ja. En, en ook die heb ik weer gejat. Maar ik ga niet ja, vertellen van wie. Nee, Beter goed gestolen of slecht verzonnen? Precies. Ja. De trots is er groot mee geworden. Zo nee, is ja. dat. Goed zo. Nou, oké. Okay. Dan gaan we weer door met muziek, dames en heren. Want we hebben nog een hoop te doen. Uh, dit de tweede uur. Ik vind eigenlijk dat we van dit programma met drie uur moeten maken. Voor het, vind ik veel leuker. Nou, na twee uur tijd begin ik toch echt wat dorst te krijgen, hoor. Ja, dat is waar. Ja, we moeten vooral ons evaluatiegesprek in Café 6 niet uh, vergeten. Nee, meteen. dat voor de, voor de vierde keer alweer. Uh, oké. Okay. <laughs> Goh, zijn we leuk bezig Heerlijk. Uh, wat gaan we doen? Oh ja, Ramsey Lewis, dames en heren. gaan we doen. En die gaat uh, nu instrumentaal een nummer spelen dat eigenlijk bekend is geworden door de heer S. Wonder. Kent u die? In België? A, a secret Wonder? Nee, Stevie Wonder. Oh. In België noemen ze hem Stefke Mirakel. <laughs> Little Stevie Wonder, hè, vroeger? Ja, ja. ja, vroeger Little Stevie Wonder. Bekend als klein jochie van 11 jaar, geloof ik. Uh, zijn mondharmonica waar hij op speelde was breder dan zijn hoofd. Als <laughs> je die oude foto's ziet, dat was niet te geloven. Even zo'n gedrocht foto. Zo'n klein blind jongetje en dan had hij een mondharmonica... Met, met twee van die hele grote handen. En dat, dat was dan nog breder dan zijn hoofd zelf. Dus, hij is uh, trouwens niet blind geboren, hè, las ik laatst. Oh, dat ben ik niet. Nee, ik heb, ik, ik heb hem toevallig een paar weken terug... in mijn uh, eigen radioprogramma als rubriek... Uh, uh, als, als slachtoffer gaat hij in de rubriek De uh, All-Time Stars. Oh ja. Dat zijn dan artiesten die minimaal in drie decennia een hit hebben gescoord. Zeg maar. ja, en daaruit bleek dus dat, het, dat hij, hij is, zeg maar op, in zijn eerste levensjaar ergens is er iets gebeurd waardoor hij blind geweest ja, ja. Ja. ja, dat is bij meer gebeurd. Ray Charles was ook, niet, uh, was ook niet blind toen hij geboren werd. Bij, hem, bij Ray Charles het geloof ik nog door heeft het een andere oorzaak gehad. Het mooiste verhaal van Stevie Wonder dat ik gehoord heb is dat hij op een gegeven moment, een jaar of tien, twaalf geleden... Uh, ...had hij zin om auto te rijden. Toen heeft hij zichzelf naar de woestijn uh, laten brengen en is hij daar gewoon in de auto gestapt... Oh. En uh, met de zekerheid dat je gewoon kilometers kon rijden zonder dat er enige obstakel was, <laughs> uh, heeft hij daar gewoon lekker uh, rondjes gereden. Ja, ja. Dat is in Nederland ook wel verhalen over. Prinses Christina, met een daf met een geslepen vooruit en zo. <laughs> en uh, en Jules de Korte. daar ging altijd het verhaal over dat hij dankzij nodig snelweg met zijn hand in de vang dat, oh, uh, oh, dat, oh ja, ja, ja, ja. ja, <laughs> dat, ja. dat ging ook wel. Het... Ja. Maar goed, we hadden het er al wat over MC Lewis. En het, uh, hoe je toch al af kunt dwalen door gewoon een, een liedje. Um, Stevie Wonder had in de tijd een grote hit met het nummer Uptide. Uh, Uptight, everything is alright, en zo. En Ramsey Lewis heeft daar een instrumentale versie van gemaakt. Hier is Ramsey Lewis met Uptide. trein, jongens. Heerlijk. Ramsey-Lewis Trio, versterkt met uh, wat blazers hier en daar. En, uh, het zijn allemaal inderdaad een beetje oude, oude soulplaten. Dat heeft hij niet alleen gedaan, want de man heeft ook heel veel jazz gespeeld. Maar ik had uh, toevallig deze plaat, vond ik, in mijn kast. Ik denk, nou, laat ik die eens meenemen. Gezellig. The Best of the Ramsey-Lewis Trio. En dit nummer dat is oorspronkelijk dus van Stevie Wonder. En dat heette Uptide. Cat Stevens gaan we weer doen. Want we springen lekker van de hak op de tak. Cat Stevens gaan we weer doen. En van de LP teaser en de Fire Cat. Een fantastische plaat waar ook een aantal grote hits op staan. U heeft uh, net al uh, dat fantastische Morning is Broken gehoord. U heeft al gehoord Tuesday is Dead. En er komen er nog een aantal. En uh, vandaag, nu op dit moment, gaan we een heel mooi liedje draaien. ...van diezelfde plaat van Cat Stevens... ...en ik zeg het nog maar eens, zijn tegenwoordige naam... ...is dus Yusuf Islam. Het is niet dat hij lam is, maar... Uh, ...dat krijg je dan ook weer. Hè. Um, goed, y Yusuf Islam heet hij dus tegenwoordig... ...omdat hij bekeerd is tot moslim. Um, wij doen nu Ruby Love... My love, you be my love, you be my sky above. You be my light, you be my light. Gehad, want zijn artiestennaam was Cat Stevens, maar zijn oorspronkelijke naam, want het is namelijk een Griek, en dat, was, uh, dat is wel te horen. Hij is een zoon van een Griekse vader en een Zweedse moeder, over vermenging gesproken. Maar hij is wel in uh, Londen geboren. Hij nee, is een Griek-Zweed, een Zweed-Griek. Die in Engeland is geboren. Ja, Netjes. Een Zweed-Griek die in Engeland ja. ja. Nou, Oké. Okay. Zijn oorspronkelijke naam was dus uh, Stefan Dimitri Georgiou. Op zijn, uh, op zijn Grieks. Georgiou moet je misschien wel zeggen. Op zijn ja, dat Grieks. valt nog mee. Ja. Van die Grieken die hebben helemaal van die onuitspreekbare namen. Ja. George Michael is ook een, een Griek hè, van ja. oorsprong, geloof okay. ik. Oké, ja. Je Hopp. hebt veel van die, van die figuren. Dus maar in ieder geval, wat ze wel kunnen Grieken, dat is goede muziek maken. En daar zeker. zijn legio voorbeelden van, uh, denk eens aan George, uh, aan uh, Mikis Theodorakis en dat soort, en Manos Hadjidakis en dat soort allemaal figuren, prachtige muziek allemaal geschreven. Um, Cat Stevens dus, en van de LP teaser en de Firecat hoor u Ruby Love, een schitterend liedje. Um, Tony Christie gaan we weer doen, ja. Ja, ik heb een, uh, een, een LP waar, waar je eigenlijk steeds meer uh, meer verrassing op ziet als je er wat langer naar kijkt, de Hit Singles Collection. Uh, we hadden net al in het vorige uur uh, The Most Beautiful Girl, bekend van, uh, van Charlie Rich. Er staat bijvoorbeeld ook op uh, I'm Not In Love van Ten uh, cc oh, ja? in, in, in zijn uitvoering. Oh, okay. En nog veel meer uh, bekende uh, stukken. Ik kwam zelfs jouw naam nog tegen bij een van de titels. Ja, dat klopt. Ja. Uh, ik, heb, ik heb het geprobeerd geheim te houden. Happy Birthday staat er ook op. Maar wat ik nu gekozen heb is een nummer dat we kennen van Morris Albert. En dat heet Feelings. Nothing more than feelings yes. Trying to forget Again Feelings Feelings like I've never lost you And feelings like I'll never have you Again in my life Ja, Tony Christie. Tony Christie, ja. ja en uh, een van de grote uh, inspirators, denk ik, toch wel van René Vroger. Dat kan je heel goed horen. <coughs> en een van de eerste hits die Vroger, uh, die, die ik overigens al ken, dat hij pas begon. Dat hij gewoon met zijn je binnenkwam lopen. Jongens, mag ik een paar zingen? En, uh, <laughs> Daar hoef je nou ook niet meer om te denken. Um, uh, Tony Christie dus met het uh, bekende nummer. Feelings, ook bekend in... Oh, die is leuk voor uh, lopen nog eens te doen. Voor wie is het origineel eigenlijk? Morris Albert. Oh, Morris Albert. Die heeft het ook geschreven. Die heeft het geschreven. Oké, okay. ja. Ja, dan kunnen we dat nog een keer doen met traarlopen Met André ja. van Duin. En dan ja. de, de versie van uh, The Offspring. Ja, daar hebben we al. Ja, is ook, leuk. ook Ik zat hem net even te zoeken, maar ik heb hem zo snel niet. Of, uh, of andere even daar Dat nee, Kan file. ook. File, nee. dat is uh, heel leuk. Goed, we gaan straks om half drie, dames en heren. Heeft u even van ons genoemd? Uh, van half ons drie. te goed. Half, uh, half, half vier bedoel ik, sorry. Ik neem me niet, niet dadelijk. <lacht> Um, om half vier, natuurlijk, de, uh, de kraker van de week. Dat, uh, Vorige week omgedoopt tot de kraker van de week. Ja, we hadden eigenlijk grijs gedraaid, maar dat, nee, we hebben, dat was niet zo origineel. Dus het wordt nu de kraker van de week. Of hij kraakt, weet ik niet, want ik heb hem thuis niet gedraaid. Hij is wel leuk. Maar u hoort hem na deze volgende plaat. Um, Ramsey Lewis weer, met die lekkere swingende pianomuziek, dames en heren. Uh, Function at the Junction heet dat uh, liedje. De, onze technicus, nummer 5 van Kant 2. Hij staat al lang. Oh, vijf. hij staat al lang. Klaar, wat ben je toch goed, Maurice? Dat weet je toch? Ach, jongen, jongen, jongen. Je bent, je stijgt, elk moment stijg je meer in mijn achting. Um, onze technicus, dames en heren. Even applaus voor Maurice Mulder. Zou jullie schuiven staan dicht. Ik hoef geen applaus, jongen. Oh. <laughs> maar bedankt, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Goed. Ik, heb, ik heb gisteren al een applaus gehad van uh, 400, 500 man. Oh? In het circus. het circus. Dat is een prominente avond. Dat was wel leuk. Oh, wat was dat nee, nee, Ik ging met een krokodil vechten. Ging jij met een krokodil? Ja, van? echt waar. En de krokodil won. Nee, nee, nee, ik heb gewonnen. Ik ah, heb gewonnen. Tuurlijk. Hoe heb je dat gedaan dan? De krokodil. Luister naar me, gewoon een jaren trainen ervoor. He. Oh, oké. Okay. <laughs> je zei <bent> gewoon stil. <laughs> Goed. Stil, krokodil. <laughs> jij. Ja, wat yes. ik voor van, jou ja, vandaag de krokodil rock moeten draaien? <laughs> maar ja, die hebben we niet op vinyl uh, function at the Junction, dames en heren. Hier is Ramsey Lewis en zijn Tario. Ja? Function at the Junction. Heet uh, dat. Uh, zeg ik het nou goed? Oh ja, Function at the Junction. Ramsey Lewis trio, uh, dames en heren. Met orkest daarachter. Um, goed. Het, ja, nou, het is iets voor half vier, dus het uh, moet kunnen. Um, onze vaste rubriek die wij hierin hebben, en dat is uh, de kraker van de week. Ja, normaal kondigt dat Maurice dat altijd heel mooi aan. Uh, dames, en, uh, dames en heren, hier is. De kraker van de week. Dat bedoel ik. Zoiets. Ja, zoiets. Prachtig. Een, een lang levende galambak. Ja. <laughs> Dat wordt nooit ja. gebruikt, maar één keer per week dus. Eén keer per week wordt hij gebruikt. <lacht> nou, dan is het toch niet zinloos. <lacht> Zinloze galambak. Uh, ik heb ooit eens met een. Uh, <lacht> ik heb ooit eens met een muzikant gespeeld. Uh, en die zei me altijd van. Er staat te veel napalm op mijn microfoon. Ja. <lacht> <laughs> dat vond ik ook wel grappig. Er stond zijn microfoon in de brand. Ja, stond er stond veel napalm op. Heb hem onder nagalm. Maar goed, het maakt niet uit. Um, oh ja, de kraker van de week. Nou, dat is van een uh, hele bekende band... Uh, die eigenlijk volgens mij maar twee hits gehad hebben. En toen stapte de grote man eruit en ging naar Humble Pie toe. Om daar met de liedzanger van The Small Faces, uh, Steve Marriott, uh, een nieuwe band op te zetten. En dat was natuurlijk Peter Frampton, die u allemaal uh, kent van die ene grote hit. Uh, waarvan ik nu even de titel niet meer weet. Show me the way. Show me the way, ja, precies. Die bedoelde ik. Um, dat was even zijn allergrootste hits. Maar die Peter Frampton is dus begonnen bij een band die heet The H.E.R.D. H-E-R-D dus. Hè. The H.E.R.D. Die hadden een, de eerste hit daarvan was From the Underworld. En um, dat kent u waarschijnlijk nog wel. En de tweede hit die ze hadden. die gaat u nu horen. op ons grijs gedraaide singeltje. met een groot gat in het midden. zonder hoesje. Dus de conditie zal niet best wezen. En dat heet. Paradise Lost. Dat ging niet. Dat was toen nog niet Of, zo. of ben ik nou een beetje dom uh, aan het doen? Nee, maar dat hebben ze later ook wel gedaan. Ze hebben later ook wel singles op 45 toren, op, uh, LP's op 45 toer. Die, oh. zo die zogenaamde 12 inch. Okay. Die, die extended uh, versions. Dat waren eigenlijk gewoon LP's. Maar dan... Uh, kon, er wat was, was meer kon er wat meer op. Kon wat meer op. Dan krijg je dus die lange versie. Die gebruikten ze veel in discotheken en zo. Heel vaak. Oké. Okay. <sweak> ja. Duidelijk. Een van de langste singles. Een singeltje ging natuurlijk in de in de beginperiode, zeker maar twee à drie minuten op. En dan was het top. Dus daarom had je komen van die korte liedjes in de zestigen jaren. Het was eigenlijk de Beatles weer die daarvoor een revolutie gezorgd hebben. Want de Beatles kwamen, denk ik, als een van de allereerste... Want ja, dat weet ik haast wel zeker. Want daarvoor was het altijd part one en part two. Als je bijvoorbeeld uh, Sex Machine van James Brown neemt, dan heb je <laughs> Sex Machine Part 1 en Sex Machine Part 2. Dat stond op de andere kant van het singeltje. Beatles <laughs> hebben het ooit gepresteerd met Hey Jude, uiteraard, om 6 minuten en 58 seconden op één kant van de single te krijgen. Dat was ook de langste single ooit op dat moment. Dus is goed proppen. Hè? Ja, dat hebben ze echt voor elkaar gekregen. <coughs> 6 minuten en 58. Um, ja, oké. Okay. Goed, uh, we gaan verder met Cat Stevens. Jozef Islam tegenwoordig, oftewel, hij had ook nog een Griekse naam, maar Dimitri Georgiou of nee, Stefan Dimitri Georgiou. Ja, de, uh, zoiets in, in die geest. V Zoon van een Griekse vader dus en een Zweedse moeder. En uh, hij uh, is ook nog wel eens in opspraak geweest, want hij is in 2004 geloof ik, als, als ik het goed heb, is hij, uh, zou hij kind naar Amerika, daar is hij toen opgepakt. Uh, omdat hij uh, moslim is natuurlijk. En men hem ervan verdacht dat hij uh, uh, terroristische organisaties zou uh, financieren. Nou, dat hebben ze dus snel moeten roepen. Het is een man die in Londen woont en daar heel veel met liefdadigheid uh, bezig is. En ook uh, onder andere voor Kosovo. Hij, heeft, uh, hij maakt nog islamitische muziek, ook heel veel muziek voor kinderen. Dat doet hij ook allemaal. En uh, ja, ik zag toevallig dat ik er van de week mee bezig was. Uh, zag ik uh, op YouTube, zag ik een, uh, een vrij recente opname van een optreden. Hij ziet er niet meer uit. Hij heeft een baard van tot op zijn, uh, nou ja, een hele lange baard dus. Grijs. Hij draagt een brilletje. Het was vroeger een hele knappe vent, maar dat, uh, ja, nu niet meer zo erg. Uh, en daar speelde hij toch gewoon zijn oude hits weer. Dat vond ik toch wel frappant, want hij deed dat verdomd goed. Het was echt een, een, een lust om dat eventjes te zien. Dat hij uh, het nummer speelde wat we straks ook nog gaan horen hopelijk Als ik niet te lang klet. Dan moeten we dan... Ja, daar komen we nog wel aan toe. Uh, in ieder geval, nu gaan we draaien weer een heel mooi liedje van die LP teaser en de Fire Cat. En dat nummer dat heet Moon Shadow. En dat is prachtig. Wat zei je, Ruth? Shadow. Moon Shadow.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 'Cause if I ever lose my mouth Oh, it, it, it, I won't have to talk Did it take long to find me Prachtig liedje. Moon Shadow van de Plaat Teaser en de Firecat. We gaan uh, nu weer naar de Baron Knights natuurlijk, want die moeten we ook niet vergeten. Want die hadden we ook nog. En de uh, uh, Baron Knights was dus een bandje dat in, de, in 1959 werd opgericht. En uh, gewoon als een zeg maar normale popgroep. Of ja, Beatgroep heette dat toen de tijd. En uh, die kwamen toen ook in de belangstelling van Brian Epstein, de manager van de Beatles. En ze hebben dus ook uh, regelmatig getoerd met de Beatles. Uh, we gaan uh, daarvan draaien. Round the World Rhythm and Blues. Dat is nummer twee. Eén van kant twee. Round the World Rhythm and Blues. En de Baronites zijn vooral bekend geworden ook door hun parodieën op uh, medleys van bekende bandjes die dan... Bekende hits, maar dan met aangepaste teksten. Nou, we gaan nu luisteren, dus Round the World Rhythm and Blues, The Baron Knights. Now listen, people, each boy and girl, the kind of music that all the world. Listen, I'm telling you What all the folks want Is rhythm and blues In rainy England 'neath the skies of grey The world umbrella Unfortunately has had its day Electric guitars Don't keep don't them dry, it's true. <laughs> But umbrellas are useless for rhythm blues. In the darkest jungles, man, what's so I've heard? They don't have white men, except for our Very good. But it don't matter what's in the stew. When they're all digging, there's a riddle the blues. A Chinese emperor named Bing Wang Fong had a loyal courtier who banged a gong-gong. But he was banished, insulted, and abused When the emperor found he banged, No Vitamin Blues. Her tracking station at Woomera. They picked up strange signals that came from Mars. And they all scratched their heads, astonished at the news. Cause the signal said no rockets, just rhythm and blues. Inside the Kremlin was a red square. Now he's down the salt mines, cause his daughter Fair, she played her drums so loud till all the neighbors knew the chart's subversion, the verdict, rhythm and blues. dit is uh, ja, <laughs> grappig. Round the world, rhythm and blues. En nu hoort natuurlijk allerlei uh, aardige dingen van The Baron Knights. Een leuke band uit de jaren zestig. Uh, Raymond? Ja? Uh, wat ga we, je weer weer? Uh, uh, ja, Tony Christie. Uh, ja. Nu maar eens een keer met zijn allergrootste hit dan, toch maar. Ja. Ik heb hem uh, tot nu toe even omzeild om ook eens wat anders te laten horen. Maar ja. uh, uh, dat gaan we nu toch even doen. Een paar jaar geleden op de, op de Breestraat in Beverwijk... Nou, ik denk alweer een jaar of vijf, zes geleden was er een optreden van de band De Boswachters. Ze bestaan niet meer inmiddels, maar ah. ze hebben, uh, hun grootste hit was helaas het Bananenlied. Ik ja, ja. ken ze nog. Ja. Ja. Maar uh, live optreden was, was uh, echt één groot feestje van die, uh, van die jongens. En dan sta je daar te kijken in het publiek en dan denk je waar gaat dit heen? Hè? Er komt dan een bepaalde uh, performance en dan denk je wat, waar werken ze naartoe? Want er werd dus op een gegeven moment aandacht gevraagd voor de drummer. Van het gezelschap. En die drummer die gaf dan uh, twee slagen op zijn, uh, op zijn uh, drumstel. Zo van... Uh, ja, en dan... Uh, ja, ik heb hem voorbereid. Ja, vandaar dus. Ik ja, dacht wat moet hij daarmee? Met zijn <lacht> drumstel hier in de studio. Maar de bedoeling was dus dat uh, iedereen in het publiek dan op het moment dat die drummer... <lacht> ...deed. Dat je dus... Hey, hey! Riep. Ja. En niemand had enig idee waarom je dat dan deed. Hij zei, dan gaan we even oefenen met z'n allen. Dus... Hé, hey, hey! Nou, en dat moest zo hard mogelijk. En het was natuurlijk niet hard genoeg, dus dat moest weer opnieuw enzovoorts enzovoorts. En op een gegeven moment dacht ik, waarom nou? En dan blijkt dus gewoon uit het volgende liedje dat ze gaan spelen. En toen deden ze dit nummer wat, wat Tony Christie tot, oh, een, tot een wereldhit gebracht heeft. Ja, ja, ja. En uh, wat ook nog weer langs kan komen in Het kan raar lopen. Want er is een Nederlandse versie van en die kan ik je leveren eventueel. Okay. Dus dat is voor later. Maar uh, Is This the Way to Amarillo? Grootste hit van Tony Christie, die gaan we draaien. En uh, waar dat hee hee komt, dat hoor je al na vijf seconden. Goed dus, zo. Laat me draaien. Oké, okay. kom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 Zullen allen meedoen met dat hey hey hier in de hey. studio? hè? Hoi hey. hoi! Hey. Hey, hey. Ja, precies. Hey hey. hey hey! Tony Christie. Ja, ik ook nog zo'n lied met hey hey. En dat is. Ken je nagaan? Ja. Hey hoi, hey, je nagaan. Wat van het. Ja. Goed. Dames en uh, heren, uh, let u uh, maar even. Nou goed, let u uh, maar uh, even <laughs> op hem, let uh, uh, u maar even. Niet op mij. Juist. Dat uh, <laughs> We gaan er geen dik voor elkaar zo Nee, Kunnen we niet doen. Nou ja, ik voel me al aardig met die gramofoonplaats spelen dat het erop lijkt hoor. Het begint er wel in te komen. Het begint, ja, dik voor iets anders. Maar goed. Wat is weer, Oh ja, Tony Christie met Is This The Way To Amarillo. Weet je wie het schreef? Nee. Sadaka en Greenfield. Oh, toch. Sadaka, ja, ja. Gelukkig man waarvan je niet weet hoeveel verschillende grote hits hij geschreven heeft. Ja, precies. Als je daar eens in gaat duiken, dan kom je ook tot heel veel dingen. Um, teaser and the Firecats is weer de, de volgende plaat en het laatste nummer wat we ervan draaien, want meer tijd hebben we helaas niet. Teaser en the Firecat, Cat Stevens. Uh, de man die heeft een, in zijn toptijd verkocht, hij echt meer dan 40 miljoen LP's. Dat is toch wel aardig wat, hè? Mooi. Ja. Dat uh, ja, tussen 1967 en 1967, 77 dus 10 jaar, verkocht hij 40 miljoen LP's. Ja, en in die tijd was het nog niet zo dat je ze allemaal zelf opkocht en in je schuur gooide. Nee. Toen waren het nog echt uh, luisteraars die het kochten, zeg maar. Ja, dat Twitter je tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig wordt er niks meer verkocht, want ze downloaden alles. Dus... Ja, ik belde laatst met zo'n download site. Ik zeg, hoeveel hebben jullie er nog in voorraad? Maar ja. dat, dat was niet helemaal goed, geloof ik. <laughs> wat, mij trouwens, wat mij trouwens opvalt, uh, dat, heb wel, dat heb ik wel eens al eerst verteld, geloof ik. Dat vinyl gaat weer helemaal terugkomen, hè? Is dat zo? Ja, nou, dat zeg weer weer... je ongeveer iedere week. Ja, nou, maar het is ik, echt zo. <laughs> ik liep van de week in Parijs en daar heb je zo'n hele grote uh, megastore ja. van, van uh, cd's en zo. En daar zag ik één heel klein zielig bakje met LP's en, en Maxi's staan. En de rest was allemaal cd's. Ja, maar als je dus weet dat een, een van de bekendste internetwinkels van Nederland, hmm. uh, waar het bol staat van de muziek, um, die... Uh, <laughs> die verkopen weer veel vinyl? Die verkopen weer vinyl. Je kunt het mm, nu maar zelfs weer... bij de groothandel in... Uh... Haarlem bij de Macro en de Venen en hoe ja. moet het allemaal maar op. Ja. Daar verkopen ze het ook weer gewoon. Ja. En ook de nieuwere nummers worden weer op vinyl ja. geperst. Ja, er zijn gewoon ook recente LP's die gewoon weer ja. op vinyl. Hadden. Maar weet je wat dat kost? Zo'n singeltje. Ja, waarschijnlijk meer als, uh, als dat je hem downloadt. Het is verschrikkelijk. Ik, ik liep op een markt in Apeldoorn twee, drie weken geleden. En ja, ik kom nog eens ergens jongens. En, ja, en daar heb je dus een hele grote Nederlandstalige uh, cd uh, en vinylkraam. En die had dus, uh, ja, of all, play, uh, of all people, had hij dus een uh, vinylsingeltje van Jannes. Zo. Ja. 9,95 hè, in ja. euro's. Ja, nou ja, dat kost een cd-single toch ook. Ja, nou, is ongeveer? dat zo? Nee. Ja, cd zijn zitten in die buurt ook. 3,95, 4,50 euro. 3,45 nee. euro. Ja. Nee, ding duurde. Ja. Maar goed, doe dat niet toe. In, nou, in ieder geval... 20 euro voor een LP. Ja. Nou, dat staat niet meer. Maar 15 jaar geleden kocht ik bij, bij de Grote Warenhuizen kocht ik die singeltjes nog, of, of 20 jaar geleden, voor 6,50 Nederlandse gulden. Ja, maar als je het nagaat, dat, dat, daar heb je het nou over, hè? 20 euro voor een LP. Uh, als je nagaat dat de eerste LP die ik kocht was, een, was Help van de Beatles, ja? dan betaalde ik in 1965 18 gulden 50 voor hoor. Zo ja Dat komt er toch wel op hetzelfde neer. Ja. Dus nou, dat mag je wel stellen. En toen ja. was 18 gulden 50 een heleboel geld. Ja. En dat kostte toen een LP van de Beatles al. 18 gulden 50. Maar ik vond 9,95 voor een singeltje op vinyl van Jannis vond ik toch wel een beetje te veel van goed. <laughs> dat Helemaal omdat het ook Janis nou, is. Daar, ja. ik, daar had ik geen 9 cent voor over gehad. Meer andere we... had hij ook niet, zeg maar. Dus, uh. Goed, zullen we het nu weer over Cat Stevens hebben? Potverdorie nog nogal toe, zeg. Van Cat Stevens tot aan Jannis. Hoe krijgen ja, we het voor oh, elkaar? Dat is niet te geloven. <laughs> uh, van Cat Stevens, ik ga ik ik nu een van mijn lievelingsnummers van hem draai. Ik vind dit zo te gek. Ik zag het van de week ook weer. Uh, even dat hij het live speelde. En het is zo'n heel lekker nummer. Het swingt als een trein. Het is lekker ritmisch. Uh, het is een van zijn grote hits. En het nummer dat heet Peace Train. Hier is Cat Stevens. Nou, I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 Well, oh, peace train Voor, uh, ja vier, vier minuten vier. voor twee alweer vier minuten voor vier vier minuten voor vier twee ja. minuten voor vier nee vier minuten vier, vier minuten, minuten voor vier ja vier minuten en ja, naar uh, ik heb vier. even gezwaaid naar de dame die langs liep weet niet wie het was maar oh. het is uh, Ruud's vriendin oh, oh. oké okay. <laughs> nou ja ik heb even gezwaaid ik, weet... oh. Zal ik even de deur voor de open doen oh. Oh. nou zet eerst die plaat maar op heb, uh, echt waar ja eerst die plaat maar op oh. moet ik eerst even zoeken hoor. oh <laughs> Nou, oké. Okay. Um, goed, we gaan eruit, dames en heren, want uh, het is alweer bijna zwaar. We gaan er maar uit met, lekker, met Ramsey Lewis, denk ik. Dat lijkt me wel, uh, wel goed. is toch instrumentaal. Hè? Dus die uh, gaan we draaien. man, hier is Ramsey Lewis.